Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Dat heeft geleid tot kritische reacties, met name in Europa. De Duitse vice-bondskanselier Gabriel vond Trump's speech zeer nationalistisch. Hij maakte een vergelijking met de nazi-standpunten in de jaren 20. De Franse president Hollande waarschuwde voor het protectionisme dat Trump bepleitte. Er waren ook positieve reacties. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson ziet de toekomst zonnig in. Ik ben heel optimistisch dat we een handelsdeal met de VS sluiten... zodra we uit de EU zijn gestapt, zei Johnson. Ook de Oostra de Italische premier Turnbull reageerde positief. Een busongeluk in het noorden van Italië heeft aan 16 mensen het leven gekost. 26 mensen raakten gewond, van wie enkele ernstig. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium in Hongarije. Door nog onbekende oorzaak raakte de touringcar bij Verona van de Weg, botste tegen een viaduct en vloog in brand. In Ecuador is een man aangehouden die in New York een emmer met goud zou hebben gestolen. Vorig jaar zou hij op klaarlichte dag een pot vol goudschilfers hebben meegenomen uit een auto voor waardetransport. De 36 kilo goud was bijna anderhalf miljoen euro waard. Op bewakingsbeelden was te zien dat de man de emmer in een onbewaakt ogenblik meenam. De verdachte die nu in Ecuador is aangehouden ontkent alles. Volgens een advocaat was hij op het moment van de diefstal niet eens in de VS. Schaatser Koen Verweij heeft zich afgemeld voor het vervolg van de NK Allround in Heerenveen. Hij heeft keelontsteking. Gisteren won Verweij de 500 meter, maar stelde teleur op de 5000 meter. Hij eindigde als negende, wat hem de derde plaats in het algemeen klassement opleverde. Gisteren stapte ook Jorien Termors uit het toernooi. Het weer in de noordelijke helft van het land bewolkt. Verder veel zon, het blijft droog en het wordt 3 tot 5 graden. Morgen zonnig en droog, plaatselijk hardnekkige mist en het wordt 1 tot 4 graden.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 Tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan het hebben met uh, Lisa de Vries over de PvdA. En daarna gaan we met Lieselot de Jong praten over Dutch design. Van Mondriaan tot Dutch design. Ja, Lieselot schrikt al. Die denkt al, ik ben aan de beurt. Maar. <laughs> ik doe het rustig. Hè? Ja, Roy van Buringen is er. Ook al heb ik gezien. En dan gaan we het hebben over de rommelmarkten, concerten en ander nieuws. Uh, een aantal weken geleden zat ik op de publieke tribune uh, bij een uh, raadsvergadering. En naast mij zat Lisa de Vries. Uh, te tik en je moest weg. Vandaar dat ik zei: van, Kom eens een keer langs, want uh, ik vond wel verfrissend dat er wat jeugd, jeugdigen moet ik zeggen, uh, bij de PvdA uh, aangetrokken werden. Ik riep nu er tegen je: Je moet zorgen dat die oude man weggaat. Waarvoor jij zei: Kijk eens naar de verkiezingen in 2018. <lacht> Welkom, Lisa de Vries. Um, je bent. Vorig jaar begonnen als uh, partijondersteunend uh, lid van de PvdA. Hoe kom je daartoe? Um, nou, het gaat eigenlijk um, terug naar vorig jaar. Toen uh, merkte ik dat ik best wel onvrede had over ja. dingen die speelden in de politiek. En ik had best wel een sterke mening over bepaalde zaken. En ik vind dat als je overal wat van vindt, dan moet je daar ook wat mee doen. En als je alleen maar klaagt over wat er beter kan en waar jij denkt dat het beter kan, dan moet je daar niet mee blijven zitten. Dus toen ben ik eens uh, de sites van politieke partijen afgelopen gaan, nou waar kan ik me nou het beste in identificeren en natuurlijk niet elk standpunt is dan voor op jou van toepassing maar waar ik me het meest in kon vinden was toch wel de PvdA en dan ging het voornamelijk over de landelijke punten uh, toen heb ik me daar aangemeld uh, even rondgekeken en toen werd ik ook benaderd voor de lokale politiek en dat interesseerde me wel, maar ik was eigenlijk nog helemaal bleu in wat dat dan precies inhoudt dus ben ik eens gewoon gaan kijken naar raadsvergaderingen en uiteindelijk uh, een beeld gaan vormen van wat kan ik daar nou doen en fractie ondersteunend geworden en... Mag ik, ja. mag ik nog even helemaal terug? Tuurlijk. Um, je, je, je zegt, ik ga het met een aantal dingen. En je wist nog niet welke kant je op wilde. Wat voor onvrede is dat? Nou, wat me het meest heeft getriggerd was wel de verharding van de samenleving. En dan ook richting vluchtelingen. En uh, gewoon de verdeeldheid in de maatschappij. En dat was wat me wel het meest getriggerd heeft. En dat... Uh, de, de, de ligging naar uh, dit te verbeteren of waar de standpunten van de partij aan ligt, vond je dus bij de PvdA? Ja, het meest. Ja. Ligt dat ver uit elkaar? De, de partijstandpunten? Bedoel je met andere partijen ja? links? Ja? Nou, kijk, op sommige vlakken kunnen ze elkaar natuurlijk heel goed vinden. Um, maar ik vind de PvdA enigszins gematigd. En uh, andere partijen waar ik me ook goed in kon vinden, misschien iets activistischer. Dus, Activisten die, die die staan meer op de barricade, wil je zeggen. Nou, ik, ik ben wel links, maar gematigd links. En ik denk dat, dat, ook vond, dat ik dat ook terugvond bij de PvdA. En ik dan vind de, de opmerking, ik ben wel links, vind ik wel leuk. Hoe, hoe ben je links? <lacht> ik ben rechts. Oké, okay, ja, ik ben wel uh, rechtshandig inderdaad. <lacht> maar echt al mijn meningen en standpunten zijn echt links. Ja, oké, okay, maar dat nee, heb je dus... Links dat heb je dus in je, uh, in, in je leven en in je werk en in je, in je doel, heb je dat geconstateerd. En dan ga je op zoek en dan kom je bij de PvdA uh, afdeling Zandvoort uit. Ja. Dat is een beetje de weg. En ja. dan ben je gelijk ook de jongste. Nou, Karim is er ook nog. Oh, Karim is er ook nog. Een... Ja, ja, ja, ja. Die, die is uh, van CZ naar uh, PvdA aan het schuiven, heb ik begrepen. Ja, maar een tijdje al. Ja, ja. Um, wat vind je van de gezettelde PvdA-partij? De, de mensen die er nu rondlopen? Ja, maar ze weten uh, ik denk dat ze kwalitatief heel goed zijn. Uh, veel weten veel kunnen, en veel kunnen brengen voor de gemeente Stansvoort. Uh, ik vind het een leuke club en waar ik veel van kan leren. Die uh, uh, club is nu weer opgenomen in, uh, in het college. Klopt. Uh, dan wordt er opgevolgd. Dat ook vaak, ja. Ja. Dus Oesje Rietkerk gaat nu uh, de zetel van Gertone uh, nemen. Schuif jij dan ook op? Nee, ik ben nog echt nog ondersteunend. Ik ben zo recent aangehaakt. Uh... Maar ik ben wel bij alle vergaderingen en uh, ik, ik deel, neem wel deel als echt bestuurslid. Het is de bedoeling dat ik uh, het secretarischap ga opvolgen bij okay. Leo. En, ja, maar ik moet gewoon vorm krijgen. Ik vind niet dat je dat op de een of andere dag maar moet gaan doen. Dus langzaamaan leer ik daarin. Ja, je mag ook pas uh, in, de, in de raad als uh, gemeenteraadslid of als ondersteunend gemeenteraadslid, buitengewoon raad, zitten als je op de kieslijst hebt gestaan. Ja. En dat heb jij volgens mij niet. Nee, nee ik ben echt pas vorig jaar gehouden. Dat bedoel ja. ik, niet uh, dat dat gewoon nog te vroeg is. Dus zij zou wel willen opschuiven, maar ze, ze kan en mag kan niet. helemaal niet. Nee, nee. En Daarom niet. gaat Pim Kuik ook uh, naar voren toe. Die zie ik daar zwaaien en lachen. Dus die komt uh, er dan weer bij. Ik, ik, ik. <laughs> ja, ik, ik, ik. <laughs> nee, uh, maar dat wist ik niet. Uh, nee. dat, dat het spel zo gespeeld wordt. Cor, ja. heb je die ambitie wel? Op de kieslijst te komen en vervolgens... Uh, je uh, te gaan mengen in een politiek wespennest. Wat een ja, zandvoortmeister ja, genoemd wordt. Ja, het is wel een wespennest. <laughs> Vind je Up dat dogs? echt? Ja, ik vind wel... Ja? Uh, Wespennest is misschien... Nou, wij zaten elkaar uh, aan te kijken. Ik weet niet meer precies waar het over ging. En toen heb ik aan jou gevraagd, wat vind je daar nou van? En toen zei je dat ook al uh, niet met die woorden... maar je vond het ook trigger die wat daar gebeurde. De omgang met elkaar. Ja, Lief ik afvangen. denk dat er dingen anders en beter kunnen. En dat dat gewoon ook gebeurt door... relatie en door naar de toekomst te kijken. Maar ik vind dat er inderdaad wel veel terug wordt gekeken... als ik naar de raad kijk. En dat er soms ook heel lang doorgegaan wordt... op onderwerpen, waarvan ik denk nou... Kunnen we even doorpakken. Dat is wel iets waarvan ik denk nou, dat dat kan echt anders. Um, maar ik wil niet zeggen dat ik wel het gewoon een van de PvdA vind dat het een kwalitatief goede stap is dat Gert nu wethouder is geworden. Uh, ook omdat de portefeuille dan breder verdeeld wordt en er meer aandacht en tijd is voor bepaalde zaken. Die er door drie wethouders niet voldoende opgepakt konden worden. Ja, nu is dit natuurlijk een, een, een, een, een 14 maanden college. En daarna komen er we weer verkiezingen en dan gaan we weer vrolijk verder met een ander college denk ik. Want ik denk niet dat het standhoudt dat er vier wethouders zijn. Dat weet ik niet. Maar Zou dat, dat kunnen? Dat vind... Ja. Ik dat denk het niet. dat dat niet verkeerd is. Want nee. ik weet uh, dat de wethouders uh, eigenlijk uh, 3,4 uh, FTA's vervullen. Ja, die, die, die hebben ze nu ook. Ze hebben het nu. En uh, de functie van wethouder is natuurlijk heel erg druk. En Hele... je kunt uh, met 3,4... Dat geeft al aan dat er eigenlijk een halve wethouder bij moet. Dus je kunt het ook delen. 3,4 gedeeld door 4. En dan ben je er ook... En ja, ja, niet echt een... Aandacht en Ik denk ja. dat Zandvoort best wel een gemeente is waar wat dingen spelen. En wat ook met uh, de badplaats die we zijn en de toestroom van ja. toeristen. Dat ja. er gewoon veel dingen opgepakt moeten worden. En meer dan in andere gemeentes. En dat het daardoor beter is om meer wethouders te hebben. Mm -hmm. En die kunnen focussen op bepaalde portefeuilles. Okay. Dan dat op een hoop met drie te gooien. Ja. Hey, um, wat, wat is er goed in Zandvoort en wat is er verkeerd in Zandvoort politiek gezien? Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ja. ja nou ja, kijk, je, je, je, uh, uh, uh, wat, wat ik bedoel, uh, dat je gewoon met je PvdA een petje op zegt, van ik, dit, dit zie ik niet zo goed gaan in Zandvoort. En dat vind ik wel hartstikke goed gaan in Zandvoort. Zijn er dingen waarvan jij zegt van nou daar zou ik me voor willen inzetten in Zandvoort om daar uh, iets aan te verbeteren? Nou, waar, waar, wat ik bijvoorbeeld net al noemde vind ik echt dat dingen sneller kunnen en uh, dat er soms veel regels zijn en dat uh, de regels minder moeten, meer service minder regels, dat staat ook in het partijprogramma, maar uh, wat ik, er gaat ook heel veel goed. En, het kan natuurlijk altijd beter. Ik vind het een beetje lastig als je zegt wat gaat er nou echt niet goed en wat gaat er nou echt wel, wel goed. Want nou, wat zou je beter willen hebben dan? De, de, de snelheid van, uh, ja. van beslissing nemen. Ja, zeker. Okay. Dat dan voor de raad. Maar daarin ook uh, als je ziet in een wat voor. Of het om over te hebben. In vergunningen mensen soms terechtkomen. Als ja. je gewoon iets wil doen. Of iets voor de gemeente. Dat vind ik kwalijk. En uh, ik vind dat er gewoon veel focus moet liggen. Op uh, het minimabeleid. Maar dat is ook PvdA-standpunt. En dat mm -hmm. kan altijd beter. Dus mm -hmm. ik zeg niet dat het slecht is. Maar dat is wel iets waar je je op moet focussen. Ja, blijven we, gaan, focussen. we gaan natuurlijk wel uh, een, een stuk beleid, niet het, het zwaar maar een aantal ambtenaren uh, die dat uit moeten gaan, uh, vinden, die gaan naar Haarlem toe. Het beleid wordt in dus Zandvoort gemaakt. Uh, wat vind je van die afstand? Haarlem-Zandvoort? Wat vind je van, van de ambtelijke samenleving? Ja, dat, dat zo denk bravo. ik. Ja. Wil ik wil net zeggen, ja, ik heb ja. de vraag. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk pas recent aangehaakt, dus ik heb die hele voorgang niet echt helemaal helder en goed bestudeerd. Maar ik, ik denk echt dat de kracht wel in grote aantallen. Dus als je meer kwaliteit hebt, meer hbo- of universiteit dat je daarop terug kan vallen. Dat dat echt wel een positieve ontwikkeling is... dan als je alles maar zelf probeert te rooien als kleine gemeente. Ja. ja, dat is meteen het uh, probleem wat een heleboel mensen uh, weer hebben... En die zeggen dan van ja, de afstand naar Haarlem, dat wordt dan uh, te groot. Want uh, die hebben dan geen feeling meer met uh, de bevolking van, van Zandvoort. Maar ja, de meeste mensen die ambtenaren waren in Zandvoort, die kwamen toch al niet uit Zandvoort zelf, maar <laughs> toch al uit Haarlem en daar hebben ze ook meer kansen om door te groeien naar een hogere functie salarisklassen zijn iets anders, want je krijgt als ambtenaar betaald ja? naar, het naar het aantal inwoners, inwoners ja. Ja, klopt. dus als je dan nu gaat werken als zandvoortsambtenaar voor uh, gemeente Haarlem, ja, dan kan je toch nog steeds voor zandvoort blijven werken, maar je kan dan wel iets meer doorgroeien als ambtenaar zelf ja, het is wel een gegeven dat een aantal ambtenaren weg zijn gegaan, omdat ze in andere gemeentes dat zie. gebeurt heel vaak ja. Ja, dat is natuurlijk zonde, en als je kijkt ook naar Zandvoort we zijn een relatief kleine gemeente, maar als je ziet hoeveel toeristen we een slaapplek bieden in de zomer, dan is dat enorm. En dan heb je veel meer uh, binnen met Haarlem, omdat die ook gewoon grootstedelijke problematiek heeft. Ja, ja, kijk, mijn probleem wat ik, hoe ik erover denk, is dat Haarlem is niet een aanpalende gemeente van, van Zandvoort. Er zit nog een andere gemeente tussen. Ja. En, en da daar had ik een probleem mee. Kijk, als die gemeente die ertussen zit, er ook nog zou bij horen, dan, dan was het weer anders, maar... Nou ja. Maar als je kijkt naar de problematiek van die gemeente, is die gewoon niet vergelijkbaar met die van Zandvoort? Nee, want dan krijg je weer hetzelfde idee met, uh, als bijvoorbeeld uh, zo'n woningbouwvereniging De Kei uit Amsterdam, die dan in, in Zandvoort uh, een filiaal gaat openen. En, en dat mag volgens de wet niet, want het moet aan palende gemeentes zijn. Ja, maar uh. daar, zijn, daar zijn uitzonderingen op. Ja. Ja, oké. Okay. Goed, um, dat is een discussie, maar ja. die, die is in gang gezet en... Uh... De meerderheid is voor, dus ja, ik denk zeker. dat het wel uh, gewoon doorgaat. Dan moet je er meneer leggen. Ja, vind ik ook. Uh, jouw sociale betrokkenheid, die uh, zie ik hier bijvoorbeeld staan. Jij uh, hebt interesse in arts, culture, children, civil rights, social action, environment en human rights. En zo kan ik wel een tijd doorgaan. Uh, door al deze punten ga jij uh, richting PvdA, denk ik. Ja, de, ik heb een maatschappelijke opleiding gedaan en daarna met kinderen, ik kom echt uit de zorg en psychologische hoek. En toen ben ik wel aan het bedrijfsleven gaan werken en dat vond ik heel erg leuk. En daar ben ik ook in doorgegaan, in het leidinggeven richting management. Maar dan blijft nog wel mijn trigger en wat ik graag doe ja. is toch het sociale aspect. En ik denk dat ik dat nu heel goed kan combineren. Dat lijkt me een, een goed ding. Um... De, de, de, de mensen die Zandvoort een beetje politiek volgen, die vinden dat er weinig gedebatteerd wordt, maar er worden alleen maar standpunten ge, uh, neergelegd in de raad. Vind je dat ook of heb jij wel eens een goed debat gezien in uh, de tijd? daar even over na te denken, want ik heb er nog nooit op die manier naar gekeken er worden inderdaad wel veel standpunten neergelegd maar ik heb ook wel eens echt uh, debatten <tosses> meegemaakt dus ik vind om te stellen dat dat helemaal niet gebeurt minimaal vind ik... dan die, die, standpunten, die standpunten zijn namelijk vaak onwrikbaar. Men ligt iets neer, zo is het. En zo moet het volgens mij ook blijven, denken die mensen. En dan kan je er tegenaan uh, schoppen, trappen, duwen. Maar dat stand blijft liggen. Er wordt geen water bij de wijn gedaan. En dat is eigenlijk wel eens jammer, waardoor je er niet meer tot elkaar komt. Ja, ja dan, dat is ook wat ik uh, bedoel. Uh, uh, als jij vindt dat het rood is en ik vind dat het blauw is, moet jij mij overtuigen of ik Ach. moet jou overtuigen? Ja, of het moet groen worden? Ja, of moet groen ja. worden maakt niet uit. En dat, dat mis je mij een beetje. Je zei ja. Uh, we gaan geen partijen uh, doen, Cor. <laughs> Want we zitten hier met uh, de ondersteunende fractie uh, Lisa de Vries. Of jij op de kieslijst komt, dat gaan we zien in uh, 2018, hè? Klopt. Dat is ook alweer weer bijna aan de beurt. Uh, zou je dat doen als je gekozen wordt? Nou, als ik op de kieslijst ja? zou daarvoor zo gaan en ik zou gekozen worden, zou ik dat ook zeggen. doen. Dan moet je doen, het ook ja. doen, hè? En en nou, dan vind ik dat niet meer dan politiek fatsoenlijk dat je dat doet. En als ze dan nog verder zouden gaan om jouw wethouder te, te maken? <laughs> ja, ik gooi, ik, die van jongen gooi ik er gelijk in. Hup. Meteen in 2018. <laughs> Nou, ik sluit het niet uit. Maar ik denk echt wel dat je bepaalde competenties en uh, capaciteiten moet hebben om dat te kunnen. En een zekere ervaring. Dus dat zou echt mm. niet wens zijn als je dat in 2018 zou gaan doen. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Denk jij dan uh, Ben dat Ger gaat stoppen? Nou, nou nee. Maar ik, uh, ik, ik, ik zie, en, en ik ben daar ook blij mee ook, dat ik inderdaad uh, verjonging zie. En vandaar dat ik ook heel graag met jou wilde praten. Omdat ik de, ook de verjonging in de P van zie. Uh, nou ja, Karim is er dan en Oessie uh, ook. En dan zie uh, uh, je Leo en Gep. Mm -hmm. uh, je ziet bij D66 verjonging, je ziet bij het CDA verjonging. En ik, ik zie ja, dat, dat, dat ook wel tegemoet. Nou. nou ja, in allerlei onderzoeken zie je dat de, de vergrijzing in, in, in de raad toeslaat. Uh, er zit oud zeer. Lees het bestuurskrachtonderzoek uh, wat nu pas gepubliceerd is. Dus vandaar dat ik erg blij ben met, uh, met verjonging. Maar ik denk ik, ook dat het belangrijk is dat als we jonge mensen instomen, dat ze dan nog een tijd krijgen om een bepaalde opleiding en ervaringen over te nemen. Eh, en dan... het, het, is zeer, ja. uh, het is natuurlijk heel goed dat je met oude rotten werkt, want die kunnen jou de weg binnen het bestuurlijke in Zandvoort laten zien. Uh, maar ik heb als afsluiter nog een heel leuk. Ik zie ook dat je gastdocent bent. Ja, ben ik geweest uh, voor mijn opleiding. En dan geef jij trainingen over verschillende gesprekstechnieken. Is dat niet wat om hier een keer te doen? Af <lacht> oh, wie weet, dat brengt het me nog ergens. <lacht> maar, uh, <lacht> Kan je altijd mooi meenemen. Kusjes voor de raadsleden. <laughs> <laughs> nou ja, het is. Uh, uh, ook dat staat in het uh, uh, onderzoek. En. Uh, ja, dat hoort er allemaal, allemaal bij. Uh, Lisa, uh, ik denk dat we jij al een paar keer uh, gaan zien in de raadzaal. En uh, ik hoop dat je af en toe nog een keer komt uh, hier om uh, te vertellen hoe uh, de weg naar uh, de kieslijst uh, gaat worden. Zeker, lijkt me leuk. En uh, bedankt dat je me hebt gevraagd om hier te komen. Nou, ik vond het ontzettend leuk. Kort. Ja, dat is, uh, ik, ik hoop ook echt dat je straks uh, minimaal uh, buitengouwraad zit en anders raad zit uh, gaat worden. Omdat ook ik vind dat uh, verjongen in de politiek is nodig. En uh, ik denk dat je daar wel een goede zou zijn. Nou, bedankt. Oké, okay, Lisa, bedankt. En we gaan een, een stukje muziek draaien. wel. Er is dit jaar een hele hoop gebeurd Iets en iemand hebben stukjes van mijn leven ingekleurd Het leven is soms net een schilderij Als voorbeeld geldt het schilderij van mij Ik weet niet wie de allereerste schets maakt Je ouders, het toeval of het lot of hij, want zijn ouders hadden een ezel, met andere woorden de rechterhand van God. Maar je ouders zijn de eerste die gaan schilderen, voorzichtig rood en later geel en groen. Omdat, als je leerling bent geworden, tot hun spijt steeds meer zelf wil gaan doen. Het leven is soms net een schilderij De tijd verstrijkt er steeds een kleurtje bij En dan gaan zich er anderen mee bemoeien Je vrienden, ze mengen in café Van alles door elkaar, het is een zooitje Maar de mooiste neem je heel je leven mee en de vrouwen die hun streken achterlieten Veel te veel en veel te blauwe bovendien Ze zijn nu lucht, maar dat was ooit wel anders Een zee van tranen en geen horizon te zien Het leven is soms net een schilderij De tijd verstrijkt er steeds een kleurtje bij En dan kom jij en je geeft me perspectief En het allerdiepste komt bij mij naar boven en Nog nooit had ik een vrouw zo lief Met jou erbij begon ik te geloven Dat het ooit nog wat kon worden Met dat schilderij van mij want nog steeds, als jij me even aanraait Krijg ik een warme kleur erbij Het leven is soms net een schilderij De tijd verstrijkt er steeds een kleurtje bij En als ik later sterf En er ontbreekt hier en daar wat verf Maakt me dan niet zwart Geef me een plaatje in de hey, Welkom terug bij het programma Goedemorgen Zandvoort. U luistert naar Guus Meeuwens met het nummer Schilderij. En aan tafel is aangeschoven dokter Anders Lise de Jong. Die ziet er heel ontspannen uit sinds ze niet meer in de politiek zit. <lacht> en eh, ze komt iets vertellen over de expositie van Mondriaan tot Dus Design. En je bent conservator. Geweest, aan dat je, ja, geweest. Ja. Neem aan dat ik je mag zeggen tegen jou? Ja, ja, blijven. graag. En uh, dat was in het Bonne-Fantum-Museum in, in Maastricht. Dat is nogal een weg. In weg. Inderdaad. Maastricht de staar komt tegenwoordig weer hierheen, hoorden we net. Uh, ja, ja, ja. Um, hm. Laten we even... Beginnen met, hoe ben je in Zandvoort terechtgekomen? Want als je daar hebt gewerkt, moet je daar ook hebben gewoond, neem ik aan. Ja, dat zou je vooronderstellen, maar dat is niet zo. Maar is, oh. Ik heb het uh, vanuit Haarlem gedaan, tien jaar uh, met de trein. En ik had daar wel een pied terre, want die afstand is zo groot... dat je ja? dat niet iedere dag op en neer kan. Maar uh, aanvankelijk was dat ook niet nodig... omdat ik uh, wetenschappelijk onderzoek heb gedaan... daar voor de Italiaanse schilderijencollectie. En daar ook een catalogus over heb geschreven. Uh, maar op een gegeven moment kwam de nieuwbouw... dat hele project van Aldo Rossi... die daar een heel nieuw museum uh, heeft neergezet in Maastricht... En toen moest ik natuurlijk wel iedere dag daar aanwezig zijn, ook voor de inrichting. Dus toen uh, ja. was dat een, uh, ja, het een, uh, een taakstellend uh, programma wat ik mezelf uh, had opgelegd. Ja, nee, maar nee, met meer zier... tijd voor? Nee, nee het was nee. eigenlijk op en neerreizen. Uh, en ja, je vraagt uh, hoe ik in Zandvoort terecht ben gekomen. Ja. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken. Want... Um, daar heb ik namelijk ooit iets over gehoord, vandaag ik vraag. <laughs> het is een heel lang verhaal, maar ik zal het kort samenvatten. Op een gegeven moment, na tien jaar, heb ik uh, letterlijk uh, en figuurlijk het roer omgegooid. Ik ben met mijn man op een zeilbootje gestapt van tien meter. En toen zijn we hier in IJmuiden het zeegat uitgevaren. Het avontuur tegemoet. Het idee was een uh, sabbatical hier, maar ja, aan boord... Op het water. Tijd krijgt een andere dimensie. Dus het zijn drie jaar geworden. Oh, euh, wat heerlijk. Ja. En toen we terugkwamen dachten we van ja, waar zullen we nou in Nederland naartoe gaan? En de zee had ons uh, zo uh, in de ban inmiddels. Dat we dachten van nou, dan uh, gaan we in uh, Zandvoort kijken. En ja. dat is gelukt. Wonen aan zee. Nou, aan aan de river. Dichtbij natuurlijk. Alle ja. kennis en vrienden die heb je nog steeds uh, ja. dichtbij. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dan, dan komt de kunst om de hoek kijken. En dan komt de kunst om de hoek kijken. Inderdaad. Dat blijft kriebelen. Dat blijft kriebelen. En ik ben wel een andere richting ingeslagen. Want toen ik daar op een bootje zat, had ik tijd om na te denken. En toen bleven dus eigenlijk maar die ontwerptekeningen van die architect... Aldo Rossi in mijn hoofd doordraaien. En toen ik terugkwam, dacht ik, ik wil iets met, met ruimte gaan doen. Ruimtelijke objecten, inrichting vormgeving. En zo ben ik terecht gekomen in uh, Pakhuis Amsterdam voor interieur en design. Dat zat toen nog aan het ei, inmiddels niet meer. Maar daar uh, heb ik uh, ruim zes jaar gewerkt. Ook met architecten, ontwerpers. Ook consumenten advies gegeven. En zo kom ik meteen eigenlijk uh, ook hier weer. Terug in Zandvoort bij het museum, omdat daar een uh, fantastische tentoonstelling net gisteren is geopend. En die gaat eigenlijk over de ja, combinatie. Het is een heel mooi concept van uh, Hilly Jansen, wat zij bedacht heeft: combinatie van uh, kunst en. ...vormgeving, design. En dat allemaal naar aanleiding van dit jaar, 2017. Het thema is dan uh, Mondriaan, de stijl en Dutch design. En dat komt omdat precies 100 jaar geleden... Uh, ...de kunstbeweging, de stijl is uh, opgericht door middel van een uh, tijdschrift. En dat wordt nu herdacht. Ja. Is, is er nou in het buitenland iets typisch bekend als Dutch design... Ja, yeah. ja. Yeah. Absoluut. Wat is dat? Wat is dat? fiets. Ja, dat is een goede Molen. vraag. Wat is dat? Want het is eigenlijk... Uh, de basis, laat ik het zo zeggen... voor dat begrip Dutch design... is gelegd door Mondriaan en de Zijnen. Hij had gelijkgestemden om zich heen verzameld. Waaronder uh, Theo van Doesburg. En Theo van Doesburg... die is... Uh, ook veel in Duitsland geweest. En zo zijn de ideeën... van. ...van Mondrian en de Stijl... ...ook bij het Bauhaus in Duitsland terechtgekomen. Dat is uh, twee jaar na de Stijl opgericht in uh, Weimar... ...met kunstenaars, architecten, Walter Gropius... ...en Theo van Doesburg is daar naartoe gegaan... Uh, eerst uh, heel kritisch van, uh, nou wat jullie hier doen, dat is allemaal uh, oude koek. Kijk naar ons, <laughs> zorg voor vernieuwing en uh, nou dat is uh, uiteindelijk uh, is dat daar ook allemaal door gaan werken. Dus op die manier is dat begrip eigenlijk uh, toen al hè, uh, op gang gekomen. Ja, dus die zijn dat zeg maar niet zo heel veel. Ik ben uh, ook een, uh, wat is dat, een kunstbarbaar, noemen ze maar wel eens. Want ik vind, uh, realistische kunst uh, vind ik dus mooi. Hè? Dus ja. een, een, een oud schilderij waarin ja. een, iets, ja, iets wordt weergegeven wat je meteen herkent. Dat, ja. dat, dat vind ik mooi. Uh, maar dat is gewoon persoonlijk. Uh, Jij doet het natuurlijk al je hele leven lang met kunstwerken. Uh, Vanaf hoe, welke leeftijd? Meteen naar de school? Of? Ja, ik ben toen uh, gaan studeren in Groningen bij uh, Henk van Os. En ik wilde eigenlijk, ik had het gymnasium gedaan, ik wilde eigenlijk archeologie gaan studeren. Maar dat kon je niet meteen doen. Dat kon je of via klassieke talen doen, of uh, via kunstgeschiedenis. Dat, dat, dat woord wat je net zei, Arche archeologie. Archeologie, ja. oké, okay, ja, ik verstond het verkeerd. Vanuit natuurlijk mijn achtergrond, Grieks en Latijn. Ik denk, oh, mooi opgavingen gaan doen. Maar goed, ik kreeg het toen als bijvak. En er gingen alleen maar tijdens de colleges laden open met scherven. Dus ik had het eigenlijk al gauw gezien. <laughs> en was direct in de ban geraakt van de vertelkunst van Henk van Os. Dus ik ben lekker bij kunstgeschiedenis gebleven. Kunstgieris heb je uitgewerkt, je bent conservator geworden, dus ja. het blijft toch wel uh, lopen. Na, na drie jaar zeilen Zandvoort uh, opgezocht, ja. blijft kriebelen. Architecten weer gevonden en nu uh, de tentoonstelling in het uh, Zandvoort Museum, Mondriaan en Dutch Design. Uh, wat zie ik als ik daar kom? Ja, het is een mooie combinatie van uh, aan de wanden, uh, fotografie en schilderijen. De, de mondriaanblokken zijn natuurlijk bij iedereen wel, uh, wel duidelijk. Die zijn duidelijk en die zijn ook nog eens heel mooi door Helian zelf op de wand neergezet. Okay. Om typisch die sfeer van... Uh, Dutch Design uh, Mondriaan... dat zijn toch... Ja, de strakke lijnen, horizontale... verticale, gecombineerd... met de primaire kleuren... rood, blauw en geel. Dat heeft zij daar ook... op ja? de wand gezet. En helemaal bijzonder... op een etalagepop. En dat is natuurlijk uh, waanzinnig eigenlijk. Want ja, dat zijn organische... vormen, het menselijk lichaam. En dan moet je dan die strakke lijnen... op neerzetten. Dus dat... dat is op zich echt een uh, eyecatcher. Die, die blokken op een uh, popset is ja. al uh, ja. kunst op zich. Ja. Uh, die, die zien we, hè, die blokken. Ja. En wat zien we dan als Dutch design? Zien we strakke gebouwen? Uh, nee, het zijn uh, geen Voorwerpen. gebouwen. Maar uh, wat er dus aan de wanden hangt. Dat is uh, hedendaagse werk. Fotografen van nu. Uh -huh. uh, die zijn geselecteerd door Udo Geisler. Zelf kunstenaar fotograaf. fotograaf ja. Hij is daar opgetreden als uh, gastcurator. En hij heeft gekeken. Hoe heeft uh, Mondriaan en de stijl. Doorgewerkt bij onze tijd. He, wat zie je terug in werken van uh, kunstenaars van nu. Van die principes. He, dus je ziet daar heel veel rechte lijn in terug. Ook niet altijd. Maar wel primaire kleuren. Dus dat zijn de wanden. En dat uh, leuke van deze tentoonstelling is die combinatie. He, dat je ook uh, uh, door middel van uh, meubels een idee krijgt. Hoe... Uh, Mondriaan en de stijl invloed hebben gehad ja, op ons leven van nu. Het is nog steeds actueel want het heeft doorgewerkt ja, bij uh, vormgevers en het leuke is dat er is uh, door het bedrijf Ardeco Koymans uh, zijn er uh, een aantal uh, meubels ter beschikking uh, gesteld. Wat wij dan noemen vintage meubelen. Vintage staat eigenlijk uh, voor tweedehands als je ja, oud afgedaan maar in dit geval absoluut niet. Want juist deze ontwerpen die hebben een verzamelwaarde gekregen. Het zijn dus eigenlijk uh, ja, uh, designobjecten die een uh, icoon zijn geworden. Um, pik je als uh, kunstkenner iets uit. Als, ja, er komt iets voorbij. Herken je dan de stijl van Mondriaan? Absoluut. Ja? ja, meteen, direct. Nou, moet ik er wel bij zeggen, hij heeft in vele stijlen gewerkt. Dat is zo fascinerend aan hem. Hij was echt een vernieuwer. Hm. Uh, ze worden ook wel de hemelbestormers genoemd. <lacht> <lacht> en dat is ook echt zo. Ze, zoals Mondriaan is begonnen in de 19e eeuwse tradities. Symbolistische kunst. Hij heeft naar de impressionisten gekeken. Luminisme met heel veel licht. Expressionistisch gaan werken. Heel veel... Uh, kleurgebruik, krachtige lijnen. En van daaruit, uh, hij is naar uh, Parijs gegaan. Is hij in contact gekomen met het cubisme. Een stijl uh, hè, zoals Picasso. Die dus teruggaat naar de elementaire vormen. De basisvormen. En heeft hij geprobeerd om daar de betekenis achter te zoeken. Hè, dus de elementaire vormen. En daardoor is hij eigenlijk uh, tijdens het isolement van de Eerste Wereldoorlog. Was teruggegaan naar Nederland. Nederland omdat zijn vader ziek was. Toen kon hij niet terug naar Parijs. En toen heeft hij in dit isolement wel natuurlijk uh, met kunstenaars zoals Bart van der Lek heeft hij de principes, de vormprincipes van de stijl heeft hij uh, bedacht en ontwikkeld. Is het ook uh, jouw uh, uh, uh, lievelingsstijl? Of heb je een andere stijl die uh, prevaleert? Nou sommige mensen die zeggen van goh, ja wat vind je daar nou aan? Al die, die, die, die strakke lijnen. Ja, die blokken. Moet, moeten wel een hele strenge man zijn geweest. Maar het was juist een levensgenieter. Hij was in de ban van de jazzmuziek. En uh, als je je daarin gaat verdiepen... En je weet, het heeft ook een spirituele betekenis. Het zijn niet alleen die vormen. Hè, maar het gaat om een diepere betekenis. Uh, ja, eigenlijk het zoeken naar de harmonie. En om door middel van harmonie schoonheid te creëren. En heel belangrijk, uh, ook een betere leefwereld uh, te scheppen voor mensen. En ja, het ideaal was, uh, dat moest ook bereikbaar zijn voor iedereen. Ook mensen met een krappe beurs. Hè, zoals die meubels van uh, Rietveld Hij heeft de krapstoel ontworpen. Gewoon van afval houdt, ja. uh, Dus niet alleen voor de elite. Maar dus een betere mens. En een betere wereld creëren. En dat spreekt mij enorm aan. Je, je, uh, je kopt hem zelf eigenlijk al een beetje in. En mensen zien dat als uh, strenge man. Ja. Hè, rechte lijnen. Maar ja. het blijkt dus heel anders te zijn. Ja. ja, ja. Hij was juist... Uh, uh, heel spiritueel, heel vrolijk, heel van dansen. En uh, ja, hij uh, heeft om zich heen gekeken. Ging naar Parijs, naar Londen, naar New York. En op die manier uh, was het een uh, hele boeiende man in uh, alle opzichten. Dus uh, even terug naar het museum. Ja. Het museum is natuurlijk een woensdag, vanaf woensdag tot uh, zondag uh, open. Ja. Uh, 12 uur? Uh, ik meen om 1 uur dat ze okay, open zijn, van 1, van tot, 1 uh, tot 5. Ja, is de tentoonstelling en, Dutch Design en Mondriaan te zien? Ja. En uh, ja. tot hoe lang is die uh, Dat uh, duurt tot, uh, als ik het goed heb, 19 maart. En wat ook belangrijk is om te vertellen, dat is dat ik daar een cursus Ga geven okay. over dit onderwerp. Ik heb meerdere cursussen gegeven in Zandvoort. Maar het leuke is. tijdens deze tentoonstelling. dat ik de cursus. in het Zandvoortse Museum doe. en inhaak op deze tentoonstelling. En wat dus, wat, wat weet, leer ik in de cursus? Uh, kijken naar Mondriaan en de stijl, maar ook naar de branding, dat is een parallele kunststroming in Rotterdam, en naar het Bauhaus in Duitsland. Het zijn drie bijeenkomsten die toegespitst zijn Wanneer op zijn deze drie, drie thema's. Ja, ik heb het uh, hier bij me. Ik begin op woensdagavond 8 februari en dan zijn het drie weken achter elkaar. Dus 8, 15 en 22 februari en dan begin dan beginnen we om acht uur s'avonds. Moet je opgeven voor de kussers? Ja, heel graag. dat gewoon bij de receptie van het museum? Nou, het aanmelden dat verloopt via mijzelf. En mensen die kunnen kijken naar mijn website. Dat is www.kunstin Vorm Met een V van vormgeving. Kunstinvorm.nl. Ze dus kunnen mij ook bellen op mijn uh, mobiel. Dat is 06 48 44 36 23. Nou, dat zijn dan de kussens en het. Uh, uh, het de tentoonstelling Mondriaan en de Dutch zijn. Dus Lotte, ontzettend bedankt voor je uitleg. Ik hoop dat je veel uh, mensen in de kussens krijgt. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. En jullie uh, enorm bedankt uh, voor uh, ja, deze gelegenheid. Om natuurlijk even mijn enthousiasme over het uh, museum en deze tentoonstelling uit te kunnen spreken. Geen dus ik zand, hoop we dat, dat ook dat daar we veel de mensen voor komen gaan. Kijken. Ja, ja, inderdaad. Father has a business strictly second-hand, everything from toothpicks to a baby grand. Stuff in our apartment came from Father's store, even clothes I'm wearing someone wore before. It's no wonder that I feel abused. I never get a thing that ain't been used. I'm wearing second hand hats, second hand clothes. That's why they call me. single thing that's new Dat was Barbara Streisand met het nummer Second Hand Rose. Ondertussen wordt de monitor even uitgeschakeld, want die stond nog even aan. En we gaan het dus hebben over de rommelmarkten, de concerten en ander nieuws met Roy van Buringen. Hij ziet erbij, hij ziet erbij als, als een, een, een Engelse coureur, hè, met het pitje <lacht> op de <lacht> Misschien of, alleen het sjaaltje nog. <lacht> alleen het sjaaltje, zou ik volgende keer doen, ja. ja, ja, ja. Of als een producer. Ja, dat hij, is... nog, hij heeft ook nog een, een headset om. Oh ja, ja. dat kan ook. Ja, dat, uh, <laughs> ja, ik denk niet dat hij daarvoor komt, maar ja, concerten, andere nieuws misschien ook wel. Ja. Roy, van harte welkom bij het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Ja, Je bent dankjewel. Uh, de laatste in het uh, rijtje in het uh, tweede uur. Ja. Um, hoe gaat het met de rommelmarkten? Ja, goed. Rommel. We raken aardig vol voor deze keer. 29 uh, Januari is de Rommelmarkt weer in het Theater De Krocht. Ja, want en, uh, hoe, hoe vaak wordt dat gedaan in De Krocht? Meestal drie à vier keer. Het ligt eraan hoe het uh, ja, maar als mensen uitkomt. nou denken van nou ik kan nu niet maar ik wil dat even proberen in te plannen kunnen is er, is er een ezelsbruggetje dat ze kunnen dat Dan ze altijd uh, even een mailtje sturen en dan zetten wij ze in een mailinglijst en dan ja? Uh, ja, krijgt iedereen een mailtje zal, als er weer een volgende markt is. Ja, maar is er bijvoorbeeld, zo'n Rommelmarkt in De Krocht is dat de derde zaterdag nee, van de maand of nee, zo? Nee, helaas is het niet. Gewoon, het is gewoon helaas niet mogelijk. De Krocht is zo druk bezet ah. dat het Echt tussen de lijnen door inplanning. Ah, dus op het moment dat er een gaatje vrij is, dan, dan wordt het ingepland. Ja, ah, ja, ja. vandaar. Um, dat werd vrij gedaan door iemand anders in die rommelmarkt. Ja, klopt, door daarnet. Ja, en die doet dat uh, niet die is, meer? Die is gestopt. Die is gestopt Inderdaad, ermee? mij, die doe, had er geen zin meer in ofzo? Ik doe dit nu een jaar. Heb ik het overgenomen van de. Ja. Ah, oké. Okay. Door middel van de kofferbakmarkt kwam ik met haar in contact. En nou Theo, Theo, die uh, kende ik natuurlijk... Uh... Ja, dat is Flappy die uh, even aangehad. Dat is toch van uh, Gerrit Scholt overgebleven. <laughs> en uh, ja, zodoende, één en één is twee. En uh, heb ik gezegd, ja. nou, ik neem die markten wel over. Ja, want die koffiebakmarkten, die gaan natuurlijk ook weer komen waarschijnlijk nou, van de zomer. Dat of Nou, dat is niet? de vraag. Dat want weet ik nog niet. De reden? Ik, uh, ik heb op dit moment een, uh, een woordenwisseling met de gemeente. Dus het is even afwachten hoe en wat. De gemeente wil weer geld hebben voor uh, bepaalde dingen. Bijvoorbeeld. Ja. Dat zou een van de redenen kunnen zijn. Maar ja, dus het zou toch wel weer jammer zijn. Is, is ja. er niet een andere plek uh, in Zandvoort waar je dat kunt doen zonder dat daar uh, ja, het de gemeente zou, bij betrokken is? Het zou, uh, nou, zonder dat de gemeente erbij betrokken is zou je dan bij een circuitpark bijvoorbeeld kunnen komen. Maar ja. ook, ik heb het al eerder geprobeerd hè, bij uh, centerparks te doen. Ja. Dat werkte niet. Daar komen de mensen toch niet heen. En uh, ja, ik heb ook wel eens over het circuit nagedacht om een grote daar te doen. Weet je. je hebt ook ja. in Nederland met 100 auto's. Auto's. Natuurlijk is dat een wens om dat ook een keer in Zandvoort te doen. Maar ja. En bij die tweedehandszaak in Noord, de oude Corodex, is dat misschien een optie? Want dat terrein ah. eromheen is ook allemaal uh, graag en Het zou leeg. een optie kunnen zijn. Ik ben op dit moment alle opties aan het bekijken. Ja. Ook uh, buiten Zandvoort, helaas. Het is natuurlijk niet mijn wens, maar nee. uh, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Uh, we hebben nu nog drie maanden om het uh, voor elkaar te krijgen. En anders zal het een jaartje niet zijn. Ja, was zo'n koffer, uh, zo kofferbakmarkt, ja... Dat is ook een beetje voor de leut natuurlijk. Hè? Want je, je gaat daar staan omdat je nou, niet zoveel te doen hebt en omdat je sociale contacten het wilde. Het probleem is, we organiseerden er, uh, op een gegeven moment organiseerden we er vijf per jaar. Oh ja. dus, dus vanaf mei tot en met uh, oktober. Nou, oktober viel dat jaar daarna meteen af, dus waren er nog vier. En de gemeente wilde nu naar twee of drie markten. En ja, je moet op een gegeven moment kijken wat is financieel haalbaar en wat is niet financieel haalbaar. En voor mij is het als organisator van die markten, want het is geen uh, winst maken, het is gewoon ki draaien. Want je, alle kosten die eromheen zitten, het, het levert helemaal niks op. Maar ik vind een rommelmarkt organiseren, dat hoort ook een beetje bij mijn hobby's. Ja. En uh, ja, of je een vakje on-air events doet of een vakje Roy van Buringen, dat maakt er al helemaal niet meer uit. Dus, dus ja, het is eventjes, uh, ja. niet ineens een muzikale... of een rommelbakmarkt, uh, maar ja. van events. Ja. Ja. Van, um, van, van de rommelmarkt hoor. doe je nog concert ook? Ja, het, ja, dat staat hier. E e he. En concert. Jullie hebben wel een beetje een primeur. En dat is wel leuk om te vertellen. Eigenlijk wilde ik de kaartverkoop vandaag laten beginnen, maar dat is gewoon helaas uh, door alle omstandigheden om mezelf ook heen uh, niet mogelijk geweest. Maar ik uh, ga een concert geven met uh, Justine Pemberley van het Songfestival in Theater de Krocht op 19 mei. Oh. En uh, ja, dat wordt een concert uh, met, met eigenlijk haar Memory Lane uh, van de afgelopen jaren. En vanaf Ze begon met het Songfestival tot nu. Wat ze allemaal mee heeft gemaakt in het leven. Natuurlijk dat heftige bootongeluk in Italië. Waar zij optrad en uh, dat schip ging zinken en zij uh, zat op de boot. Dat hoort erbij. Maar natuurlijk ook de eerste keer dat ze meedeed. Songfestival achter 8, 8, 8, uh, grondzangeres van uh, Gerard Joling en later zelf en uh, ja dat gaat een heel mooi concert worden met allerlei mooie elementen erin. Dus er zaterdagmorgen er al? Zaterdagmorgen. <laughs> ja. Zaterdag ja. Nou, misschien kunnen we dat regelen. Nou, als ze hier ja. dan komt. Dan ja. uh, ja. kunnen we nog een hotelkamertje regelen ergens in de buurt. En dan, ja. Uh, ja, dat zou ons uh, wel leuk vinden als zij hier. Uh, dat denk ik wel, ja. Gewoon, ik, gewoon ga het met jou. ja. ik ga het proberen. Uh, dat concert, wanneer is dat? Uh, dat concert is 19 mei. Het duurt nog eventjes, maar het, uh, het, het, uh, omdat we zo vroeg beginnen met die promotie, omdat je natuurlijk best wel, ook wel kaarten moet verkopen om die zaal helemaal vol te krijgen. Dat is één van de redenen. Maar ook omdat zij uh, ooit in haar begincarrière het liedje Zandvoort aan de Zee heeft uitgebracht. En dat heeft ze met een speciale band gedaan ooit. En het is een band uit Leiden en zij wil proberen door middel van sponsors om die band weer eigenlijk bij elkaar te krijgen in de krocht. En dat zou wel een hele mooie opening natuurlijk zijn in Zandvoort aan de Zee. Met die band dat lijden. Als meteen even goed wordt opgenomen door uh, ja. Marcus van Dam Bijvoorbeeld. <laughs> Bijvoorbeeld. Uh, <coughs> <coughs> Zij komt dus in mei. Uh, uh, dit, dit ga je binnenkort publiceren. Ja. Hoeveel kaarten zijn er beschikbaar? 190. Oeh, dan moeten de mensen er uh, rap bij zijn. Als ze echt enthousiast zijn wel, ja. En daar hopen we natuurlijk op. Ja, nou ja, we gaan dat zeker zien. Ja. En uh, na dit concert, zijn er nog meer concerten? Uh, we zijn bezig met de Amerikanen uh, Roots concerten. Michael Knubbe is natuurlijk nu in bijna alweer uh, een jaar weg uit Zandvoort. En uh, dat concert was natuurlijk wel heel erg populair binnen Zandvoort. En die willen we zeker terug laten komen. Maar niet in de vorm waar die altijd, hoe die altijd geweest is. We gaan het weer doen met een barbecue. Zoals uh, afgelopen zomer bij het Wapen van Zandvoort. Met een... Uh, ja, met een artiest uit het genre. En dan maken we weer de Americana uh, Roots uh, barbecue van. En uh, dan wordt het concert op het plein gegeven? Ja, inderdaad. Met een barbecue. Iedereen mag komen kijken en, of meedoen aan de barbecue. Ja, dat was wel een heel leuk concept. Dat hebben we afgelopen jaar kunnen meemaken. En uh, ik denk dat het uh, ook wel uh, goed is om ook een keer wat anders te doen dan de reguliere concerten. Een barbecue lijkt me wel leuk. <laughs> nou, dat is, uh, het geheel is natuurlijk goed en gezellig op het plein. Ja. Okay, mooi concert, daarna lekker wat eten en dan prima. Want het, uh, het eindigt op een uh, gewone tijd, heb ik begrepen. Ja. Dus het zal nu ook wel zo zijn. Een uur of acht is het een beetje uh, wat rustiger. Ja, vorig jaar was het negen uur klaar. Ja. Uh, ja, dus dat was helemaal goed. Ja. Dus ik denk dat daar ook behoefte aan is uh, om gewoon lekker vroeg te beginnen en niet te laat maken. Gewoon een heel leuk, gezellig, intiem concert. Ja, ik denk dat daar wel vraag naar is. Zijn er nog meer uh, pijlen van On Air of Roy? Uh, ja, er, er staat heel veel te gebeuren. Alleen, uh, je zit gewoon met uh, ja, de, de volgorde van het, or, het organiseren. En ik, pla ik plan, plan gewoon drie maanden vooruit, uh, vooruit. We hebben natuurlijk in april vindt het Zandvoort weer. Uh, met de Volkswagen. Dus dat gaat alleen maar groter ja. worden. Dat, kan, dat, dat is één... Een groot evenement en maar, heel waar mooi wil je evenement. dat nu neerzetten? Dat gaat op parkeerplaats zuid gebeuren, zuid weer. gebeuren weer. En vorig jaar hebben we dat natuurlijk um, op de tweede dag moeten cancelen. Dus het is allemaal heel erg spannend en we zijn ook bezig met. Uh, ja, we hebben diverse sponsors al kunnen krijgen, gelukkig. Helaas geen uh, geen uh, uh, hoe noem je dat? In ieder geval geen uh, subsidie kunnen krijgen, waar we heel erg hard voor uh, bezig zijn geweest. Maar we proberen het wel weer uh, door sponsors te krijgen. En het mooie van dit evenement is, het is gewoon weer we hebben het weer. Voor voor elkaar gekregen dat alle sponsors... ...gewoon niet uit Zandvoort komen haast. Er zijn er maar een paar die echt uit Zandvoort komen. Dus het, het zou natuurlijk leuk zijn... ...als we de Zandvoortse ondernemers... ...ook bij dat grote mooie evenement... Uh, kunnen betrekken, want de mensen gaan niet alleen bij Parkeerplaats Zuid uh, nee. kamperen, nee, ze gaan ook dat dorp in. Dus nee, hoe je leuk hebt is een, het? Een een heel weekend mensen die op P-Zuid staan. Ja. En die maken gebruik van alle uh, uh, uh, dingen die ze verbiedt. Ja, gewoon zo'n ja. soort dat dat uh, met kortingsbonnen. Ja, uh, ja oh. ik denk dat het rond de, rond de 100 zijn die we al op onze eigen gecreëerde camping op dat uh, parkeerplaats. Want dat zijn de vaste gasten? Ja. En dan komen de kijkers nog. Ja, en dat zijn er heel veel. Ja? We hebben sowieso hadden we afgelopen of het jaar daarvoor hadden we 400 auto's anders van gekregen. En we bestaan dit jaar vijf jaar. En ik denk dat het wel heel erg mooi zou zijn een mooi streef zou zijn dat we 500 auto's ja. naar dat plein of naar dat parkeerplaats kunnen krijgen. En dat zou echt. We hebben genoeg plek daar. Het zou heel mooi zijn dat het uh, op die uh, manier eindigt. Wanneer was de datum van het weekend? Het weekend van 21 april. 21 april, dat is al uh, redelijk snel. Ja. Ja, dus je, ja, nou ja, als je even niet oplet, ben je een maand verder. Ja, ja, ja, het is gaat echt heel snel allemaal. Ja. Nee, dat uh, gaat heel erg hard. En dan uh, richting kofferbak? En dan eind van het seizoen? Uh... Ja, dat, dat, het is nog wel leuk. Over andere plekken. Ja? We gaan het wel daar proberen. Ja? Kofferbakmarkt. We gaan het wel uh, proberen. In ieder geval met. Ik vind het interessant samen. Om daar nog een kofferbakmarkt mee okay, te zetten. De het, uh, Ja, Ik doen. zeg dat wel zo. Het is nog niet helemaal vastgelegd. Maar het gaat wel gebeuren. Ja, het, het idee is er in ieder geval. Ja. ja. Ja, zeker weten. Nou, Roy is uh, druk met van alles. Ja. Dus ik denk dat we Roy nog, nog wel een keer zien hier. Ongestuig zeker, was. ik heb een stripkaart gekocht bij Gerry, dus het komt ah, okay. goed. <laughs> wat was het uh, ook alweer wat ze in Amerika hebben? Pay to play. <laughs> <laughs> een tijdje geleden uh, zei je dat je het wat rustiger aan uh, ging doen. Ja. Daar proef ik niks van. Uh, ik heb het wel wat rustig aan gedaan. Want ik heb heel veel vrijwilligerswerk. Wat ik deed. Want dat deed ik echt heel veel. Ja. Wel aan de kant uh, geschoven. Ja. Het, het leven is uh, van ups en downs. En uh, soms zit je in een up. En soms zit je in een down. En uh, het houdt me toch wel op de been. Uh, dat we bezig zijn. Ik vind het leuk. Het, hoort, het is en mijn hobby. Het is m bedrijf. Het is mijn bedrijf. Eén combinatie. En soms had ik liever hobby, veel meer mijn hobby daarvan gemaakt. Maar ja, wettelijk gezien kan dat niet. Nee. Uh, dus ik vind het ook gewoon leuk om te doen. En het houdt me op beween. En uh, dat is de reden dat ik uh, wel een stapje terug heb gedaan. Maar je ziet het niet. Ja, ja, niet? ja. ja. <laughs> je hoort het ook niet. Uh, het enthousiasme is daar nog steeds. ja um, Roy. Ontzettend bedankt voor de uitleg. En inderdaad, yes. de strippenkaart knippen er eentje vanaf deze ja, keer. is goed. En uh, mocht je meer weten, dan horen wij dat graag. Zeker, ik hou jullie op de hoogte. Dan gaan we een beetje naar de agenda, Cor. Ja. We gaan een beetje kijken wat er allemaal de komende weken te doen is. Er is tot en met 15 maart een expositie van Mondriaan tot Dus Design in het Zandvoort Museum. En tot en met 15 februari de expositie Schilderijen van Ria Reewijk bij Pluspunt in de Verlevingsstraat nummer 55. Ik zie een heleboel uh, uh, staan uh, met, met uren en tijden erbij. En ik uh, moet even zeggen dat ik deze niet helemaal... Uh duidelijk heb. Oh, ik zie het altijd verkeerd uh, gedrukt door mijn printertje. Um, Natuurlijk, morgen hebben wij een uh, classic concert. Daar hebben we het al over gehad met Peter Tromp. De Heemstese Philharmonisch Orkest om uh, drie uur. En de entree is vijf euro. Dan op 28 januari is er een uh, rommelmarkt. Daar hebben we het net over gehad in gebouw De Krocht. En dat is dan van tien uur s ochtends tot vier uur s middags. En komt u even kijken of u wat heeft. En uh, ja, misschien... Uh, dat misschien neem, nog... je misschien <laughs> neem je wat mee? Misschien neemt u wat mee. 5 februari, Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel. Uh, de entree is zes euro en het begint om acht uur. En het eindigt om 11 uur. Op 6 februari is er het, uh, het Eddie Wally Memorium in Lunchbreak in de Haltestad nummer 57. Zijn muziek wordt daar gedraaid en er zijn Belgische hapjes. En het gebeurt allemaal van 8 uur s ochtends tot 10 uur s ochtends. Een mooi begin van de dag op 6 februari. 10 februari is het weer algemene pubquiz in Café Koper. De deelname is 2.50 en het begint om 9 uur s'avonds. avonds. En op 12 februari is er Jazz in Zandvoort met Edwin Rutte. Jawel. Ja, Edwin Rutte. In Theater de kloft. Een Volle en, zaal. Een volle zaal, dat denk ik ook, ja. En uh, <laughs> Ik, ik moet altijd aan een broodje poep denken, maar dat, is, ja, nee, dat, is dat de, heeft met dat kinderprogramma te maken. Ja, maar dat is met dat petje. Ja, inderdaad. De aanvang van Jess in Zandvoort is s'middags om half drie en de entree is 15 euro. Edwin Rutte maakt ook prachtige Jess, maar ik ben ja. het niet eens, als je dat hoort, dan denk je daaraan. Ja, ome Willem. Ja, dat, ja, ome Willem. Ja. Elke eerste maandag van de maand is er nabestaande zorg bij ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er een digi. Spreekt u voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphones, etcetera, etcetera. En dat is bij ook Zandvoort aan de Vleumingstraat, nummer ja, het 55. Is, het is daar hartstikke druk, want je kan ook uh, elke vrijdag medische gymnastiek doen. En dat is ook bij Pluspunt. Uh, van kwart over negen tot kwart over tien. Nou, verder hebben we nog een, uh, iets wat niet op de agenda staat. En dat is dat er een ZFM-enquête uh, graag ingevuld zou kunnen worden door onze luisteraars. En die enquête die is te vinden op uh, zfmzandvoort.nl. En dat doe ik dus even uit mijn hoofd. En dan hebben we ook nog een Facebookpagina van ZFM Zandvoort waar ook een link staat naar de enquête. Uh, de bedoeling is dat luisteraars die enquête gaan invullen om te kijken hoe er wordt gedacht over ZFM en wat uh, nou uh, bijvoorbeeld gewenst is door de luisteraars. Dat is een luisteronderzoek, dat doen we regelmatig. En dit is ook weer een belangrijk punt voor uh, ZFM: dat uh, zoveel mogelijk mensen worden gevraagd deze enquête in te vullen. Zodat we een goed beeld krijgen van hoe ZFM ervoor staat en wat dus, we eventueel zouden kunnen verbeteren. Dus ongezouten invullen. Ongezout invullen, ongekleurd ook. Mooi, ongekleurd ook, ook graag. Goed, uh, dit was. De herhaling van dit programma, oh. dat is op donderdagochtend van 8 uur s ochtends tot uh, 10 uur s ochtends. En als u de uitzending uh, gemist wilt naluisteren, dat kan meestal 1 of 2 dagen nadat ja. uh, de uitzending geweest is, dan kunt u naar, oh. <coughs> gaan naar www.zfmzondvoort.nl en daar kunt u de datum en de tijd invullen. En uh, het 0 uur is dus eigenlijk van 0 uur s'avonds tot ja. en met 1 uur uh, s'avonds. Um, als je het een paar keer gedaan hebt, dan, uh, dan, dan weet je dat. Ja, maar ik zeg er ook even bij, er wordt altijd geüpload en er gaat wel eens wat mis. Het zijn natuurlijk 24 bestanden ja. en als er dan een eindje fout gaat, dan moet ik weer een dag wachten om hem weer te updaten. Vandaar dat het okay. af en toe niet meteen beschikbaar is. Goed, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort van 21 januari 2017 alweer. Uh, de techniek, Casper Curzon, ontzettend bedankt. En uh, zo te zien staan we nu ook op een Facebookpagina ergens. Redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik, eindredactie Geli Rutte. Koffie deed Geli Rutte ook. Presentatie, Koordraaier. Jawel, en Ben Zonneveld. En wij wensen jullie een prettig weekend en tot volgende week. Ja, tot volgende week.